dan het weer ochtend weg. Oh. Een hoorstel van dit pauze. Zo ziet afleter. Zet ik Even sabbelen. <laughs> zet ik mijn vader op het overwerken? Hmm. Lekkere vinger heb jij. Doe het me op, zet ik mijn vinger. Wanneer ga je me weer verwennen? Hier, een je. Nog eentje. om ongeveer 9 uur thuis. Het was verdomme bijna drie kwartier te laat. Kan ik met je mee terug rijden? Altijd, jongen. Zeg, toe eh, jullie het beetje hem toch naar ons eh, huisje? Ah, mijn vrouw wil gaan rijden. Oh, rijden jullie toch naar ons toe, joh. Zaterdagavond gezellig dansen heel Hilversum en zondag lekker de bossen in. Ze wil een zee met een hond. Kan niet rennen. Zeg, he, ik hoort dat ze bij Ringel en korte gaan werken. Oh, ja. Dat gaan wij straks ook. Moet opletten. Daarom pik ik nog altijd overwerk mee. Gezelfde kweken, hè? Volgens mij zakte de boel in de tijd van een half jaar mooi in elkaar. Dan nou, zie ik eerst mijn huisje maar een paar Oh, zie je toch wel verder. De hm, kapitalist. Eigen buitenhuis in Nederhoogse berg. Ik heb te krantenwijken voor gelopen, jongen. Hè? Voor datzelfde rotte huisje. Voor alles heb ik aan mij gepakt. Man, die cent in de kom hm. Nou, ik heb het er nog wel over met Maria, hè, over het weekend. Hechter gaat naar buiten. Met de baas en het vrouwtje mee. Hartrennen langs het strand. Ja? ja we gaan naar zee, hè, pa? Hechter mag mee. Hechter mag mee. <laughs> oh jongen. Ik zeg, uh, Johnny komt oh, niet van de week of het weekend nog kwamen. Oh, Je kan niet zo goed met zijn vrouw opschieten. We hebben vijf minuten met haar uitgepraat. Ze heeft alleen maar over wat ze de laatste dagen heeft gekocht. Kent alle prijzen uit haar hoofd. Plus de zaken waar ze het spul heeft gekocht. Dus? Oeh, en dat een heel weekend lang niet druk op de weg, hè? Schatje je rijdt weer veel te hard. Ach, wat praat je nou? Nog niet eens honderd. Zullen we naar Bergen gaan? Ja, zeg het maar, schat. Ben ik jou, schat? Als je je best doet. je dat hecht, hè, wat hij zegt. Bij de eens in zijn nek. In mm. <laughs> hey, geen honderd jaar. Wat in geen honderd jaar? Hecht daar in mijn nek Zeg <lacht> <lacht> Toch heeft is dit het leuk, hè? eigen houten huisje aan het water. En vertelde me dat hij er een jaar of vijf wordt gespaard. Weet je? Ik denk weleens, hè? Ik, ik kan me niet herinneren dat we weleens niet bij elkaar zijn geweest. Het lijkt net, hè? ik mijn hele leven erbij je ben. Wat doe je nou weer moeilijk, schat? Ik, ik kan je niet volgen. Ach, laat op mij. Ja, ik, ik verheug me gewoon, hè? Voor al die kleine dingen. Ik denk er overdag aan. Aan ons. Zo zo pissen. Lekker onderweg. Ja, altijd onderweg. Hé, hè, daar? Oh jongen. Kom nou, naar stille strandje toe. Weet je nog de vorige keer? Dat van het vrije waaien ja. Dat, dat hechter braaf bleef wachten en dat die man eraan kwam. Pieterike, ja. Pieterike, blah, blah. Zie je het eigenlijk, hè? die ah, man die weet niet beter, die denkt dat hij gelijk heeft zeg, zij zei al. Zie je toch? Ik heb altijd het oog op de weg, broer, dat weet ik niet. Nou. Over van jou. En daaronder niks. Hm? <laughs> ik had van de week nog chance van een manager uit de tabaksbusiness. Kom kwam met zijn diplomatenkoffertje wel een keertje of drie langs. Onderzoekend kijken en zo, hè. Knipogen. Oh. En, en jij? Wat jij? Wat doe jij? Dat was toch bezig. Is dat wel wat voor jou, uh, manager? Ik bedoel, uh, dat zijn jongens die alle sherry-merken uit hun hoofd kennen? Laat ik nou toevallig gevallen zijn op Inebertus. Ah, gewoon jongen, dat wel. <laughs> Een hart van goud. Oh nee, praten we dus met z'n lunchpauze. Dus je per se altijd wat te eten of te drinken aanbieden? Ach, dat is het binnenkomertje, dat, dat, dat snap jij niet. Daar ben je daar naïef voor. Kijk, ze zorgen eerst dat je in het krijt staat, Waar zijn naar je hobby's, sterrenbeeld. <laughs> Zelfs dat ze de lid zijn van de tennisclub, <laughs> van die korte broekjes en witte sokjes. <laughs> nou, en uh, dan willen ze je versieren. Wil je een Ja, geef maar eentje. Lekker rustig, hè? Kom op nou, kapitein. Pak Maria's lekker fruit. <laughs> oh <Sorry. laughs> ja. Je smaakt koud, hè? Ja, ik ben een zeemermin. Ik neem je direct mee, de zee Als mijn knechtje. Oh, ik wil best een knechtje <laughs> wezen Zou je me altijd verwend. Nou, dan moet ik nog even met Herta over praten. Herta, kom eens met de baas. Ga maar lekker spelen. Spelen. Kikken we ze eruit Oh, is <laughs> Yep. Ja. Ja, ja, ja, hij hey, heeft een stuk <laughs> houten pakken. Heb haar goed zo? Dacht eens. Je bent een paard. Ik ben op je rug. En ik ben een Amazone. Houdt nou, zeg, je verandert ook met de minuut. Eerst een zee ja, meer min en ja. nou weer een Amazon. Ja, nou weer een Amazone. Nog vooruit, spring erop. Ik weet... Ja. Hop, hop, paardje. Hop, hop, je. Hop, hop. Ja... Zeg, ik heb honger. ga je geen coquetje voor me? Oh, ik ga direct vluchten naar Esmeij. Een lekker halve kippetjes halen. Nee, weet je wat we gaan doen? Ja, dus op. Zet je bedacht. Nou, let op. Je trekt je korte jurkje aan... ...en dan gaan we naar het eethuisje in de Amstel. En daarna gaan we naar de tweede voorstelling. Nee, en echte dan? Die? Die mag me de honger eens uh, gek. Kijk, kijk, daar nou eens nog wat voor gaan en komen aanrijden. Huh? Ik moet even... Ik moet even... even. even. even. Stil maar, Maria... Kind... Zeg dan wat tegen je moeder... Je kent ons toch wel? Natuurlijk kent ze ons. Kindje... Alles komt weer goed, hè. Alles komt best in orde. Dit is alweer de derde week. En buiten zit zullen mooi weer. Als je straks weer helemaal beter bent, dan gaan we fijn overal heen. Eerst een tijdje met vakantie. Maak je geen zorgen. Zeg toch wat, kind. Ik krijg de zenuwen van. Houd jij je mond trouwens, hè? Laat, laat mij dan maar rustig met Maria praten. Uh, ga nou maar even in de recreatiezaal zitten en dan kun je een sigaret roken. Ja, ja, ik ga even een sigaretje roken. Dat vind je wel goed, hè Maria? Zie je wel Maria? Ik pak je hand. Ik pak je hand vast. Want ben je koud? Voel je, mijn, mijn hand is veel warmer. Wil je liever wat dieper onder de dekens liggen? Nee? Zo blijven zitten? Kun je alles wel zien wat er buiten gebeurt? Ja, ze bouwen daar aan de overkant een grote flat, zie je wel? Ah, lieve meid. Weet je dan nou wel dat je mijn vader achterop zat? En dat je voetje tussen het wiel van de fiets kwam. En dat ik er een zoentje op gaf. Ja, en toen was het over. En, en, en weet je nog van artis? hè lievertje? Wat had ik je graag zo altijd bij me gehad. Zo'n klein meisje. En dan, gingen we altijd eerst naar de roofdieren. Grote poezen, zei je. Weet je nog wel? Weet je toen zij? Grote poezen. Ja, zie je wel. Maria lacht. Doe, doe maar schatje toe, dan lach je maar hoor. Wat doe je nou lievertje? Niet huilen. Je hoeft toch niet te huilen. Komt goed. Mm. Zie je wel? Je kan alweer praten. Ertus. Dat, dat. komt later, hè? Eerst poept een meisje weer helemaal beter zijn Bittus. We zullen het bespreken met de dokter. Ga nou maar lekker liggen, hè? Dan. Dan zou vader je stoppen. Ik als vader eist dat u het haar vertelt, dokter. Neemt u van mij aan dat wij hier het beste kunnen beoordelen wanneer zoiets kan worden verteld? Uw dochter is de shocktoestand nog niet helemaal te boven. We doen wat we kunnen, maar er wordt vooral geduld bij. Tegen mij wil ze helemaal niet praten, maar toen... We... Ja, mevrouw, ik heb het gehoord. We doen ons uiterste best om uw dochter zo goed mogelijk te begeleiden. Ja. Haar been is mooi genezen, maar geestelijk. U bedoelt, er is toch niks met haar hoofd? Ik nee, wel... ze heeft geen hersenletsel. Dat staat wel vast. Oh, gelukkig maar, want je zal als moeder zijn zijnde met zo'n dochter verder moeten leven. Dat is ja, toch een Ja, doe nou maar, moeder. Jij hebt makkelijk praten, maar ik ben ook van de zenuwen. We moeten de zaak beslist niet forceren, mevrouw. Oh, Ghebertus was een goede jonge dochter. Altijd lief met Maria. Niks was hem te veel. In de avonturen studeerde en hij niet. Zat hij elke avond te blokken. Ik kijk niet eens naar de televisie. Ja, maar, maar dokter... Wat moeten we dan de volgende keer zeggen? Ik bedoel, als ze weer begint te vragen. Voorlopig is het uw taak haar zoveel mogelijk op te vangen. Haar incasseringsvermogen is nog praktisch niet heel. We zullen haar nauwlettend observeren. En ik zal zelf, als het zover is. Wel bedankt, dokter. U moet begrijpen, het is onze enige dochter. We hebben nog twee jongens. Ja, plongen, ja maar... laten we nou maar opstappen, hè? We hebben al zoveel van uw kostbare tijd gevaard, dokter. Tot ziens. Uw dochter heeft veel tijd nodig om weer terug te komen in de werkelijkheid. Daar moet u zich op instellen. Dank u wel, dokter. ziekenhuis het is een kleine kamer aan de overkant ligt de vrouw met een gebroken been ik lig in het tweede bed van een vertrouwen wat doe ik in het ziekenhuis ik heb helemaal niks ik voel niks ik lig maar ik komt weg, dus meteen brengen. En dan spring ik echt op bed. Dan mag je vijf minuten op bed liggen. Dan ga ik eruit. Neem de radio mee. Rommel een beetje. Opruimen. Was. Krant ophalen. Lees. aankleden. Dan eet ik nog een beschuitje. Waar is Bertus toch? Oh, die is natuurlijk net een werk. Op de fiets. Waarom neemt hij de auto niet? Er was iets met de auto. Ik, ik, ik, weet, ik weet het niet precies. Dag Maria. Daar zijn we weer. Oh, ze ziet er een stuk beter uit. Dag schatvrouw. Kijk eens, een cadeautje. Een kleinigheid hebben we meegebracht. Pak het eens uit, Maria. Flessekind. Wat? Flessenkind. Flessekind. Voor je de vader wat bedoelt. Zouden. Hier, pak maar uit, Maria. Een cadeautje voor je. De liefste naar achteren, Wijner. Polderhoed, Je spreekt wat dan? Wat u de dokter in was. Zal ik het even voor je uitpakken, meisje van me? Polderhoed. Een vogel. Overal. Kijk eens. Dan haal ik dit papiertje eraf. Zo. Nou, nog dit papiertje. En wat dan? Nou, dan krijgen we een doosje. Zie je wel? En dan moet jij de doos openmaken. Luister op straat. Ga rustig gang. Als ze flesje flessenkend nu weer terug is. Voor koud gespeeld. Doe fluiten. Ik ga maar even met de zuster. dat is niet goed, vader. Blijf dan nou gewoon zitten. We moeten het rustig maken. Nou, hè. Kijk dan, Maria. Dan maak ik de doos open, hè. En kijk, hier is Een spiegel. Die spiegel uit India, die je hebt gezien in de Kalverstraat, dat hoorden we van Eva. Is die niet mooi? M mooi? Mooi? Ja, mooi. En voor jou, die spiegel uit India, zie je wel? Zie je dat ze weer wat kleur heeft gekregen? Krijg je wel genoeg vlees, kind? Anders nemen we wel wat voor je mee in ons. toch niet aan de hoofd met jou, Spiegel? We proberen het juist in een goede stemming te brengen. Flessenkind, was, laat dat nou op? Ja, dokter, ik weet niet of ik er goed aan doe om het te vertellen. Maar vroeger, hè, toen uh, was Maria... Uh, ja, hoe zou ik dat nou zeggen? N -n -n -n, een beetje overgevoelig kind. Huh? Ze speelde bijvoorbeeld altijd alleen. En dan verzon ze de gekste verhalen. En nu hebben ze het weer over flessenkind. Ik denk dat ze iets van vroeger bedoelt. Hè? Dat en... is... Uh... Erg belangrijk wat u daar zegt. Nou, hoor je dat vader? Ja, ja, ik hoor het. Het gevaar bestaat dat alle traumatische ervaringen bovenkomen. Dat ze het verleden als een grote droom ervaart. Die natuurlijk een nachtmerrie kan worden. Oh. We moeten haar zeer geleidelijk aan voorbereiden op de dood van haar man. Voorkomen moet worden dat ze daardoor zo geschokt wordt dat ze weer in haar apathie vervalt. Begrijpt u? ja. We moeten dat zeer geleidelijk aandoen. Met kleine lepeltjes moeten we haar als het ware de werkelijke toestand invoeren. Denk u daar vooral aan. De waarheid moet met kleine doses worden toegediend. Dus wij moeten gewoon verstoppertje blijven spelen. Dat kan ik niet. Verdomd, dat kan ik niet. De hele week denk ik aan niks anders. Wat zal ze nou weer vragen, denk ik, als ik naar het ziekenhuis ga? Ze heeft gelukkig weer wat kleur op de wangen... En, en, en u denkt dat, dat het met de been weer helemaal goed komt, dokter? Ik bedoel dat, dat ze er geen nadelige gevolgen van overhaalt. Binnen een maand is ze lichamelijk weer de oude. Oh. Maar het is anders gesteld. Met, met haar kopie. Ja, dat heb ik goed begrepen, dokter. Nee. Niets forceren, mevrouw. Meneer, niets forceren. Dokter, mag het gordijn een stukje dicht? De zon schijnt precies in mijn ogen. Ja, natuurlijk. Wilt u het nu nog eens openschuiven, dokter? Open? Nu weer open? Ja, alsjeblieft, dokter. Dat was altijd het eerste wat ik hoorde als het ochtend werd. Het gordijn. Ik zal niet weten waar ik zo lang blijf, Bertus. Hij is vast ongerust. Hij staat natuurlijk naar me uit te kijken. Zegt hij ook. Met gespitste, hoor. We gaan even praten. Wij samen. U weet toch. Wacht. Ik zal Fabijn weer weer doen. U weet toch... U en uw man... kregen een ongeluk... met de auto. Het was een frontale botsing. Hoewel uw man niet hard reed... was de afloop... toch noodlottig. Wat, wat is er met Bertus, met Dertar? U bent er goed afgekomen... maar uw man... Hij heeft het niet gehaald. Waarom zegt u dat? Omdat het zo is. Mevrouw Moes, u moet verder. U moet alleen leren leven. Je ligt. Vuur de gemeente hè? Dat, dat je zo kan liegen, had ik nooit gedacht van een dokter. Mevrouw Moes, luister nou eens. ...dat hadden we afgesproken. Verdomme, niet Dat kussen... ...laat dat maar liggen, mevrouw Moes. U moet nog even naar me luisteren. Ik zit hier om u te helpen. Ik vertel geen leugens. Kan je wel? Dat gaat reitig. is het dan voor nodig? Mevrouw Moes... ...na dat ongeluk... ...heb ik een hele tijd op u gelet. Ik ben er om u beter te maken... Om u te helpen. Ik, ik heb jou niet nodig. Ik heb niet nodig. Wat denkt u maar. We gaan samen even terug in de tijd. We beginnen op de ochtend dat u samen met uw man en de hond op weg was. Kan ik zo met je te maken hebben? Ja, mag ik mee lopen? Wat zegt u? Mag ik met u mee lopen? Ja, natuurlijk. Waarom niet? Mooi weer hè. Alles is anders als de zon schijnt. Waarom bent u hier? Ozo, ongeluk. Ozo is een brand gevlogen. Wat zegt u? Brand? Ozo is in de Frans gevlogen. Ik ook. Stond helemaal in, in de frans. We zijn al vier keer geovereerd. Dat Wat schuwelijk. Oren zijn goed. Kan alles goed horen. Ogen ook. Kan alleen niets meer, niets meer ruiken. Kunt u helemaal niets meer ruiken? Nee, nee. afgelopen. ...komt ook nu goed. En, en wanneer mag u weer naar huis? Ik moest al vier keer... Ge ge ge ...geoverreerd worden. Vier keer. Zat u... ...alleen in de auto? Ja. Ik rees alleen. bij Rotterdam. Toen werd ik van de weg... ...van de weg geraakt. Tegen een vangrijl ge ge gevlogen. Ik ben hier al bijna zes maanden. Wacht nog niet naar huis. En verder? Ik kan ook niet meer lachen. Ziet u wel? Lachen kan niet meer. Zoals hij heeft gezegd, misschien later. Later komt hij wel weer terug naar de operaties lachen. Dat is schuwelijk voor u. Mensen zijn bang voor, maar u ook. Ik, ik zie het aan uw ogen. Ik ben helemaal niet bang voor u. Echt, echt niet. Jawel. Jawel. Mensen vinden het griezelig. Ik, ik, ik kijk vaak in de spiegel. Lelijk, lelijk gezicht. Hier. Een foto van vroeger. Ik werkte op de sterrenwacht in Utrecht. Oh ja, mooi. Ik bedoel... Ik ik heb vaak gedacht om eruit te stappen. Ja? Maar uh, ik kan het toch niet doen? Nee, is moeilijk. Haar, haar huilen kan ik ook niet meer uh, waar, waar, Waarom bent waar u hier eigenlijk? Ik moet, eens, ik moet eens naar binnen. Komt direct bezoek voor me. Zullen we nog eens... water Morgen. Zelfs de tijd. Hier. Ja. Ja, dat is goed. U had gebeld. Mijn glas is leeg. Mag ik een glas water hebben? Haal ik even voor u. Ik ben zo terug. Die zuster is aardig. Als ik nog aan die dokter denk. Ik droomde zeker net. Ik hoorde de muziek van die kerel toen de stationsrestauratie aan Bert en ik. Toen was er een muziekkorps op het perl. Ze kwam een of andere wielerkampioen binnen. Alstublieft. Een glas fris water... Hoe laat is het nou, zuster? In half twee. Gaat u maar weer fijn slapen. Ik kan niet slapen. Ik lig steeds op Berthes te wachten. U weet toch wat er toen gebeurd is? Dat heeft de dokter u toch verteld? Het is allemaal heel erg. Maar u moet proberen verstandig te zijn. Wat weten jullie ervan? Kennen jullie Berthes? U moet gaan slapen, mevrouw Moes. Hier, slikt u dit pilletje maar. Dan schud ik uw kussensfijn op. En dan gaan we rustig slagen. Ik, ik droom nog steeds over Bertens. Ik wou net vertellen over die droom. Maar jullie willen het nog niet eens weten. u mag de andere patiënten niet wakker maken. Er kwam een trein binnen. Zeker een of andere kampioen. Want er speelde muziekkorps. En toen gingen we kijken. Die kampioen stak zijn hoofd uit het rampje. Dat was het hoofd van Bertus. En plotseling kwam uit alle raampjes hoofden. Allemaal hoofden van Bertus. Toen werd ik wakker. op een droge kel. Bringt u nog wat? Ah. Zo. Het is net, hè? Na zo'n droom. Of ik dagenlang keihard gewerkt heb ik te gaan slapen oh, ben ik heel moe heel erg moe mevrouw Moes gaat u zitten u mag hier ook hoor als u wilt mooi uitzicht heb ik hier, vindt u niet? Wanneer mag ik weg, dokter? Dat hadden we toch afgesproken. Overmorgen? Dan komt uw vriendin die toch halen? Morgen? Nee, ook voormorgen. Overmorgen komt Eva me dus halen. En wat dan? Dan zou je met haar een tijdje met vakantie moeten gaan. Bent u goed bevriend met haar? Met Eva? Ja, ze is een hele goede vriendin. Mijn enige vriendin eigenlijk. Verder heb ik alleen maar kennis. En uh, heeft u nog hobby's? Ik bedoel dingen waar u graag mee bezig bent. Met Bechtes. Dat is geen hobby. Ik bedoel... Ik zei Bechtes. We hebben een klein zijkamertje. Daar is hij altijd te studeren. Hij leerde Duits en Engels. Zo'n schriftelijke cursus. En dan bracht ik hem koffie. Hele gewone dingen. Daar hield ik van. En van de hond. Van hechten. Zo stil bepaste. En ik kon zo goed apporteren. Het is heel goed bepaalde herinneringen vast te houden. Maar het is ook verstandig als u zich met alle energie op de nieuwe situatie concentreert. Een kwestie van zelfbehoud U moet leren van uzelf te houden zelf proberen te verwennen Dat is echt nodig, mevrouw Moes Heeft makkelijk praten U gaat straks naar uw gezin Ik wil die weg Dan wil ik slapen Heel lang slapen, meer niet Dan wil ik wakker worden en dan horen we dat Bertus een paar weken is weg geweest. Van mijn een andere Griek mee. Maar dat hij weer terug is. Omdat hij me niet kan missen. Dat zou het fijnste zijn. Dat zou inderdaad het fijnste zijn. Maar de realiteit is niet altijd fijn. Ik zal ook nog met uw vriendin praten. Als ik dat goed vind tenminste. En hoe gaat het dan verder met me? Ik had gedacht dat u in elk geval... over een maand terugkomt voor controle. Uw medicijnen blijven innemen... en wat gaan doen. Niet thuis blijven zitten. Ik droomde vannacht... Hè, dat ik een appeltaart aan het bakken was. Ik stop die taart in de oven... toen de deur van de oven weer open... Ik de kop van Hertha. Ik bedoel, ben ik gewoon gek? Wat denkt u, dokter? Helemaal niet. In dromen reageert u alles af wat u in het leven van alle dag niet kunt verwerken. En, en, en wat ik ook vaak heb, hè? Dat, dat is dat ik mezelf hoor praten. En, en een situatie beleefd die ik al eerder heb meegemaakt. Zoals die gymnastiek vanmorgen. Die jongen met het verminkte gezicht. Zoals hij er binnenkwam, Voor de eerste keer. Toen dacht ik... Hij is al eens eerder zo binnengekomen. Maar het klopte niet. Want het was de eerste keer. Ben we hebben allemaal wel eens zoiets. Ik ook. Misschien zijn we allemaal wel gek. Zou het zou toch ook kunnen. <tus> het zou kunnen. Ja omdat het weten. Laat ik het dan zo zeggen. U bent niet gekker dan iedereen. Mijn vader en mijn moeder, hè. Totaal geen contact met ze. Ze begrijpen er niks van. Ja. Mijn vader nog wel wat. Daar was ik vroeger erg goed mee. Maar mijn moeder... Ze vreemde voor me. Als ze met me praat... Dat een mens op de bus gehad tegen me start te praten. Vaders gezicht zie ik vaak voor me. Maar ik kan het toch niet bereiken. Hoe, hoe, hoe zal ik het zeggen? Net of hij niet goed durft te zeggen wat hij meent. Ik herinner me één keer dat hij donker was. En naast mijn bed kwam staan. Hij dacht ik sliep, hè? En ik hield me slapende. Toen heeft hij gezegd wat hij van me vond, dat hij me zo lief vond en zo. Gaat hm. er een heel vreemd gevoel door je heen. Had ik nog nooit eerder meegemaakt. Anders had het op een afstand, hè? Dat gepraat over wat je voelt. Kunnen ze maar erg sentimenteel. Je moet flink zijn. Dat is heel goed. Zo praten we. gaan met de taxi naar het Jong en dan met de trein verder. Ik wil niet. Wat wil je niet? In een auto, ik wil niet meer in een auto. We zijn er zo. En zo'n taxichauffeur chauffeur rijdt heel veilig. Laten we gaan lopen. Het is wel een half uur lopen naar het Laten we gaan lopen en dan met de trein. Met de trein wil ik wel, maar niet met de auto... Even alsjeblieft, we gaan erop. Heb je behalve die koffer nog meer? Nee, alleen het koffertje. Ik heb moeder gepakt. Verder alleen deze handtas. Waar gaan we heen? Eerst naar mijn huis. Goed. En wanneer? Wanneer je maar wilt. Ik dacht dat het fijn zou zijn. Eerst een paar dagen gewoon bij mij thuis te zijn. En daarna kunnen we samen naar jouw huis gaan. Moet jij dan niet werken? Ik heb vandaag en morgen vrijgenomen. Nou, en dan het weekend natuurlijk. Vier vrije dagen achter elkaar. Maar volgende week dan? Dan ben ik overdag alleen. Je slaapt lekker uit. Dan ga je wat boodschappen doen en het eten koken. Ik vind het zalig. Eindelijk is iemand die voor me zorgt. Ik bedoel, niks uit blik eten of in een restaurant. hè. die kookte vaak. Voor ons tweeën, maar... Maar voor mezelf doe ik het haast nooit, al die rompslomp. Maar we gaan volgende week wel naar mijn huis, hè? Ik ben al een keer bij je thuis geweest. Ik heb de sleutel van je moeder gehad. Ik heb wat spulletjes opgehaald. Ook die vogel die je kan opvinden. Hoe weet je dat? Ja, die vogel met die grote snavel. Die stond in de vensterbank, die heb ik ook in de tas gezocht. Waar ik het meeste spijt van heb, hè? Dat is dat ik niet ben teruggegaan. Naar die jongen. Welke jongen? Ik ontmoette in de tuin van het ziekenhuis een jongen. Met een verminkt gezicht. Was verbrand. De eerste minuten vond ik het afschuwelijk eng. Maar hij had van die lieve ogen. Toen keek ik alleen maar naar zijn ogen. Hij moest nog een paar keer geopereerd worden. Hij praatte heel moeilijk. Merkwaardige stem. Hij vroeg of ik de volgende dag nog eens met hem kwam praten. Waarom ben je dan niet gegaan? Ik weet niet waarom. Ik lag nog op bed te janken. Die had ik voor wegjes gekocht. Die vind een kinderachtig. En liet hem over het zij lopen. Zaten we samen naar die vogel te kijken. Gek Kijk beesten. Moet je nog een borrel? Oh, een halfje dan. Anders gaat het direct op mijn hoofd staan. Je nagels groeien weer mooi aan, hè? Nee, hey, ik, ik weet niet alleen nagels. Ik zit ook aan mijn vingers te knabbelen. Ik kreeg er verbandjes omheen. Ik Vat mijn eigen vingers op. Maar beslist een afwijking, hoor. Zal ik je nagels lakken? Ja, doe maar. Welke kleuren heb je? Oh, nou, kijk maar. Allerlei kleuren. De hele donkere kleuren van Bert is mooi. Ik kom, eens hier met jou? Ja. Ja zo. Je bent een schat, Eva. Ja, ik, ik denk steeds, hè. Als, als we nou een half uurtje, wat zeg ik, een kwartiertje later waren we gegaan van het strand, hè. te wilde vrijen, maar ik had kippenvel. Hij vreef me nog warm. Kijk eens, kijk eens wat een mooie nacht. Nou. Ja, mooi. Waarom mooi? Nou, je andere hand. Dan was het niet gebeurd... Het is net alsof ik iets van mezelf kwijt ben Een stuk van mijn lichaam Ja, zo voelt het En dat doet pijn Dat er een stuk af is Dat voel je Dat voel je, is zo'n gevoel Alleen oh, nee, die pinknagels, die moeten nog wat langer worden Klopsling was flessenkind terug Ik was hem helemaal vergeten Flessenkind was een man op de hoek Ik ging te helpen Ja, mocht niet van mijn moeder Maar ik ging toch hij was zo aardig. Echt lief. Kunstschilder. Altijd armoe. Ik mocht hem helpen de kwasten schoon te maken. Hm. Flessenkind. 1955 is hij naar Australië geëmigreerd. Ik was mij helemaal vergeten. Nu is hij plotseling zomaar in mijn gedachten teruggekomen. Pieter is fout, zei de dokter. Daar denk ik echt nou pas aan, hè Eva? dat Bertens zo geduldig was. Bijvoorbeeld met Hechter. Al die kunstjes die hij hem heeft geleerd... dat ging maar door, uur na uur. Als ik er een kwartiertje naar keek... keek ik al de kriebels ervan. Hij had Hechter eerst geleerd een poot te geven... toen opzitten... toen dat hij alleen uit de rechterpoot mocht... Oh, in mijn nou Je bedoelt dat hij alleen uit de rechterhand mocht Ja. Oh, wat, wat, wat, wat kon hij nou nog meer... Keurig. Iets keurig netjes naar je toe brengen. En hij kon zich dood houden. Eerst eh, gaat je hier. Trient nog wat, hè? Je moet niet huilen. Ik ben, ik ben er, toch? Huh? Ik, ik zal vertellen hoe het ging met Toon, mijn vriend. Hoe Toon van me wegliep. Niet huilen, zeg ja. Ik kan er niks aan doen. Gaat vanzelf. Bij het minste geringste zit ik te janken. Oh, ik heb nog voor jaren tranen in voorraad. Je blijft gewoon lekker een paar weken bij me, hè? Jij mag in het grote bed slapen. Je mag ook op de divan slapen, wat je maar wilt. Waarom moesten die rotzakken gaan inhalen? Waarom nou? Om die rottige anderhalve minuut... ...want ze er eerder zijn... ...naar het voetballen te gaan... en te de televisie te kijken. Anderhalve minuut eerder bij het stoplicht. Niet meer. Maria... We zouden ook een paar dagen naar Rome kunnen gaan. Dat zijn van die goedkope vliegreizen. Lekker een paar dagen even uit. Zullen we dat doen, Mariette? Laat me hier maar even liggen. Ja, goed schatje. Maar zullen we dat doen? Zijn een paar dagen ertussenuit. Rome is een mooie stad. De winkels bekijken. S'avonds ergens lekker eten. Naar de theater. Ja, twee aardappeltjes en uh, twee keer toerendeel. De gebakken aardappeltjes, meneer, Ja, gebakken aardappeltjes. Voor ons alle twee. Dat is niet druk vanavond. hè? Nee, nee. Zal ik er een flesje bij nee, doen? Nee, nee. Ja, is prima. Doen we net een elkaar vanavond voor het eerst ontmoeten. Waar is je been? Ik ben ik niet zo malle. Ik wil je been voelen. Weet je nog, de eerste keer, jij... Heel voorzichtig met je voet naar me toe... en ik terugtrekken. Dat was in Hildersen. Toen zijn we aan het eind van die dag nog door het Amsterdamse bos gaan wandelen. Dat is een mooie zomeravond. Kijk, roeiers. Bertus. Nou, roeiers zijn laten. zeg. Eén, twee, één, twee. Hoe als ik dat zie, hè? dan denk ik, dat ga ik morgen ook doen. Maar ja, dat blijft het dan bij, bij die voornemens. Zeg, Bertis. Ik denk dat ik erg gek op je ben. Wil je nou niet steeds met uw voet? Daar ben ik niet zo opgesteld. Oh, je hebt je schoenen uitgetrokken. Dat is ook een vrouw. Lief, wil. Ja, Dit is makkelijk. Ja. Fijn, dank u wel. Fijn, hè? Hier, Bertis. Zorgen het water. Weet je wat? Ik kan wel eens zou willen, hè? Van de zomer drie weken achter elkaar door een nieuwe alleen te trekken. Een herta achter in de wagen. Eerst met de boot en een tentje mee. En jij woont in Joegoslavië? Ach, ik wil overal wel heen. Eerst naar Joegoslavië en dan volgend jaar misschien Noorwegen. Lekker, zegt die soep. Lekker ik ga even op met je voet, hoor, anders zeg ik het tegenover. Mm, lekker bruin worden in Joegoslavië. jij een een blote wittietje erover? Mm, ja, zalig. Film bij. Oh. Toch niet zo'n treurige film als laatst, hè? mij toch. Als er wat op de volgende valt, je drukt maar op de knop. Dan breng je bestaat voor je vraag. Werk. Jezus, thee. En mijn schuit, ik, ik heb in de keuken een boodschappenlijfje in je gelegd. Hm. Ik, ik dacht net even, toen ik wakker weg. Schat, ik, ik moet nou echt weg. Ik, ik ben al laat. Ik bel je straks op, hè? Ja. En direct opstaan, Maria? Ja, natuurlijk even. Dag, dag. Ik, ik bel straks, hè? Hm. Ik kan gewoon op bed blijven liggen. Eva is weg. Waarom zal ik eruit gaan? Waar is die vogel eigenlijk gebleven? Bertus, de vogel komt eraan. De vogel komt naar je toe. Hij weet je te vinden. Ik ga met de mee, We komen er niet toe. Ik wil niet alleen blijven. Toen het weer ochtend werd, was een hoorspel van Dick Walda. Maria Moes werd gespeeld door G.C. Arone, haar man Bertens door Paul van der Lek. De vader en de moeder van Maria waren Haar en Eva Jansen. Johnny was Billy Ruis, de dokter Frans Zomers, de verpleegster Liesje Bouwmeester. Gijs werd gespeeld door Donald de Marcas, Eva door Gerry Mantel, een ober door Jan van Kuren. Technische realisatie, Max Westra en Teun Lammers. Regie uit